7 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Ook president Trump denkt dat de Russen achter de gifgasaanval... op de voormalige dubbelspion Skripal zitten. Hij zegt dat het er alle schijn van heeft. De Russische Skripal en zijn dochter... werden vorige week zondag in Groot-Brittannië vergiftigd. Ze liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis... Ook de NAVO haalde eerder vandaag fel uit naar de Russen. De secretaris-generaal vindt het gedrag van Rusland onacceptabel. Hij zegt dat het gebruik van zenuwgas... een schending van de internationale overeenkomsten is. De Russische regering ontkent alle betrokkenheid. De Tweede Kamerfracties van SP, GroenLinks en PvdA vinden het onzin... dat het kabinet nog steeds van plan is de dividendbelasting af te schaffen. Bij het besluit van Unilever om Nederland als hoofdvestiging te kiezen... lijkt de dividendbelasting geen rol te hebben gespeeld, zeggen de partijen. Volgens hen kan het kabinet de 1,4 miljard die de maatregel kost... beter investeren in onderwijs en betaalbare woningen. Minister Van Engelshoven heeft de Erasmus Universiteit op de vingers getikt. Volgens haar is de masterstudie bedrijfskunde veel te duur. Een student had geklaagd bij de Tweede Kamer... dat hij voor een deeltijdstudie van twee jaar bijna 34.000 euro moest betalen. Fulltime kost de studie 2060 euro. Volgens Van Engelshoven hoort dat ook het maximum te zijn voor de deeltijdstudie. Koningin Elizabeth heeft officieel goedkeuring gegeven... voor het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Die goedkeuring had Harry nodig om aanspraak te kunnen maken op de troon. De kans dat het zover komt is niet zo groot. Prins Harry is vijfde in de lijn van troonopvolging. Op 19 mei trouwt het stijl op Windsor Castle. Het weer dan nog vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. Minimumtemperatuur is een graad of twee. Morgen gaat de regen in het noorden en het midden van het land over in sneeuw of natte sneeuw. Het wordt twee graden in het noorden en tien in het zuiden. Dit was het NOS journaal. ABB verkeersinformatie. Er staan nog files op de A12 Utrecht-Den richting Haag tussen Knopertunetten en de Meren. 20 minuten vertraging, dat is een nasleep van een ongeluk. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Rotterdam over schie een kwartier. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Afwerd Arkel en hardingsveld Giesendam. 10 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en Noorderloos 20 minuten vertraging. En in Zeeland is de N62 de Tunnel richting het Noorden dicht, dat komt door opruimwerkzaamheden. Mijn naam is Lilian Marijnis en ik vraag me af... waarom wordt er winst gemaakt in de zorg... terwijl u hoge premies betaalt? De SP kiest niet voor snelle winsten, maar voor elkaar. Stem 21 maart. SP voor elkaar. U wilt op een biologische manier medicijnen produceren? Dan denken we bij Bilvinger Tebodin meteen aan... de fermentatie van yoghurt. Is dat raar? Nee hoor.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 NPO Radio 1. EO. Dit is de dag presenteert de Peiling van Thijs. Luistert u naar bureau Buitenland op dit tijdstip. Maar deze week maken we op dit tijdstip speciale uitzendingen van dit is de dag in verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen volgende week woensdag. We komen de hele week vanaf locatie. Elke dag een andere stad, een andere partij. Vandaag biercafé Olivier in Leiden met de Partij van de Arbeid. Marleen Dame, wethouder en lijsttrekker. Haar partijleider, Lodewijk Asscher. En PvdA-lid Aandjaan Boekenstein. Oh nee, VVD-lid Aandjaan Boekenstein. Andere inwoners en partijen van Leiden zijn hier ook en die mogen meepraten. Kom vooral langs aan de Hooi 23. Kunt u hier niet zijn. Met en wilt u wel meepraten? Kan ook via Twitter. hashtag DIDD. De peiling van Thijs. Slaggever Reinhard Meijer ging eerder vandaag voor ons op pad om de stemming te peilen in Leiden. Weten mensen al wat ze gaan stemmen en waar maken ze zich druk om? Luister even mee. We hebben het thuis over gehad, natuurlijk. Ik heb er helemaal geen verstand van. Stemt u wel? We gaan wel stemmen. Dit centje toch niet uit. Ja. U ziet erbij al hangen, hè? Ja. Ik heb er helaas niks mee. Al jaren niet meer. Gaat u op 21 maart wel naar de stembus? Ook dat niet. De Partij van de Arbeid. Dat is duidelijk. Omdat ik een sociaaldemocraat ben altijd geweest. U staat onder een groene paraplu. Zegt dat nog wat? Ik ben een beetje SP. Toch een beetje voor de minderen. Want u hebt het zelf goed? Ja, wat is goed. Als ik 70 bent, heeft ze al heel wat meegemaakt. En dan ben je ze wel een keer tevreden. Wat voor mij een heet hangijzer is, is dat de universiteit een campus wil maken. En daar voor huizen van de sociale woningbouw wil afbreken. En dat vind ik waardeloos. Nou, dan zit u bij de PvdA, denk ik, wel goed. Zo is dat. Dus handjes af van die sociale huurwoningen. Ja, daar hebben we toch al te weinig van. Geen hete hangijzers in de stad, wat u betreft. Nou, wat mij betreft, uh, nee. Er gaat ook heel veel goed, denk ik, altijd. Uh, maar kijk, het is toch een prachtige stad? Wel pokken weer. Het is goed voor de plantjes. Oh, u bent van het Groen? Ja. GroenLinks, zou dat nog wat zijn? Weet ik niet zo goed. Ik stem meestal op D66. Schaapherden, die moeten ze... Ja, en dan moeten we op de dieren gaan. We... Geen idee waar uw vrouw het over heeft, hoor. Over schaapjes. Moeten we de dieren gaan stemmen, hè? Diertjes. Ja. Zou dat zijn, Partij voor de Dieren? Denk het wel. Jarenlang natuurlijk wel rechts gestemd. VVD kan ik rustig zeggen. Ik ga op uh, GroenLinks stemmen. Wat zijn nou de verkiezingsthema's als we het over Leiden hebben? We staan er hier nu bij. Met het terras, dat is een heel gedoe. Gaat het terras er nu wel komen niet? Van mij mag het er komen. En van GroenLinks? Van GroenLinks ook. Als ik het goed heb. De fietsen liggen aan alle kanten. Dubbel. Je kan er soms niet eens doorheen lopen. Allemaal de fietsen die door de stad liggen. Maar dan denk ik, we zijn een studentenstad. We hebben niet zoiets van, uh, nou, er mag wel eens een partij opstaan uh, tegen al die fietsen. Dat wel. parkeerbeleid is hopeloos. Mensen die drie meter verder op gaan moeten betalen... die zetten al die auto's. Als ze ze op elkaar hadden kunnen stapelen, doen ze dat. Voor de rest niks te mopperen. Nee, dan worden we zo negatief. Dat wil ik dus ook niet worden. Ja, mevrouw Dame, men struikelt hier over de fietsen. Klopt, ja. Groot probleem. Ja, wij zijn uh, uh, als leider de derde fietsstad van het land. We hebben dus ontzettend veel fietsen. En uh, ja, daar moeten dus echt stallingen bij. Die worden op dit moment ook gebouwd in het stationsgebied. Er komen vijfduizend plekken bij. Uh, maar dat is nog niet genoeg. Dan en moet, er moet uh, nog meer bij. Er moet ja. echt nog meer bij. We hebben ontzettend veel fietsen. En uh, het hoort wel een beetje bij de stad, maar het is nu echt uh, te gek. Oké, okay, Claudia, u bent winkel eigenares, heb ik me laten vertellen. Ja, dat klopt. Goedenavond. Ik ben ook uh, bestuurslid bij centrum management. Dank en ja. is er een groot probleem, die fietsen? Ja, dat is inderdaad de vraag. ...die ik wilde stellen, maar eigenlijk heb je me zojuist al beantwoord. Uh, dus, uh, op uh, bepaalde dagen in de stad uh, is het echt uh, gevaarlijk... ...en uh, ja. kun je eigenlijk over de stoep uh, bijna nog uh, niet meer lopen. Welke dagen zijn dat? Nou, zaterdag is natuurlijk het ergste, maar ook woensdagmiddag. Want dan en, uh, word je voortdurend aangereden door fietsen? Nee, je wordt niet aangereden, maar je kunt niet meer over de stoep lopen... ...omdat je fiets... helemaal vol staat met fietsen. Geparkeerde fietsen? Geparkeerde fietsen, dat is inderdaad het... Uh, ja, verbied je toch gewoon daar te parkeren? Of dat denk ik nou te simpel? Ja, want het kan, dat, dat kan niet zomaar. En het is, het is ook wel een cultuurding hoor. Want we hebben bijvoorbeeld in de stad hebben we twee uh, fietsgarages. Die zijn gratis, met toezicht. En toch zetten alle hun fiets nog op de stoep. Dus we zijn nu wel met fietscoaches bezig. Waar om is die agent, die agent van net? Die kan toch gewoon optreden? Ja, we hebben toezichthouders die dat ook doen. Met fietsfout, fiets weg, weesfietsen weghalen. Dus er gebeurt heel veel. Maar we moeten ook een beetje leren om die fiets in de stalling te zetten. Maar het want... lijkt me zo'n simpel probleem. Ja. Nou, Het is zo dat op zaterdag zelfs de stalling ook wel vol staat en dan alsnog de Breestraat helemaal vol Bo met fietsen dus het zijn er gewoon ook echt het heel zijn er zijn heel veel, veel. En een fietsfout-fietswegbeleid dat mag alleen maar rond het station, zoals we weten, niet in het centrum. Fietsfout, weg. Dat betekent dat als je een verkeerd bekeert, dat hij weg is. Ja, dat hij weggehaald mag worden. Klink maar goed. Die regel, die, is, die geldt alleen maar rond het, het station en niet in het centrum. En die dus kan je niet uitbreiden volgens die regel. Volgens de regels mag je in het centrum overal waar je wil je fiets neerzetten. Waarom breidt u die regels niet uit? Ja, dat vinden we nog te ver gaan. Dus we zijn nu bezig met je de extra stappen. over de fietsen heb ik gehoord. Ja, maar dat is vooral op zaterdag. En we zijn nu dus ook met allerlei proeven bezig om ervoor te zorgen. Ja, dat is, uh, je zou denken een kind kan de was doen, maar dan maken we witte vakken en dan zeggen we tegen je moet hier je fiets inzetten. En dat doen ze dan ook. Leidenaren, luisteren gewoon niet, aan jan Ik moet je zeggen, luister. Als je nou gewoon een eerzaam burger bent. Je woont in Leiden. En zaterdagmiddag wil je een spijkerbroek gaan kopen. Dat komt toch voor. Nou, in de pakt, beste families. Dan pakte ik mijn fietsje en dan ging ik de binnenstad in. Dan moet ik toch ergens mijn fiets kwijt. Ja, dat is ook precies wat mensen doen. Die zetten hem dus voor die spijkerbroekenwinkel, voor de deur, de fiets neer. En dat ja. gaat dus niet dat gaat gaat allemaal niet meer dan, Nee, ja, dat is op zich heel leuk. Maar als het er veel zijn, dan kan het niet meer. En ja. is het dan dramatisch toegenomen de afgelopen? Ja, ja, het is echt veel meer geworden. Ook omdat de binnenstad, ja, die zo prachtig is, gewoon een veel grotere toelopen kent. Ook van mensen uit de regio. Die allemaal met hun fietsje naar de stad komen. Ja. En uh, we dus ontzettend... Ja, dat ook... gaat niet goed. Meneer Asje, u bent van Den Haag. U kunt het vast oplossen vanuit Den Haag. Zeker niet. En ik denk Zeker dat het... Niet. Ja. Ja. Dit is nee. toch het meest simpele probleem wat de gemeentebestuurder kan hebben, of niet? Maar volgens mij hebben ze daar hele goede ideeën voor. Ja, maar kennelijk is het nog steeds niet opgelost. Nee, maar we zijn nog bezig met de bouw van die 5000 extra plekken. Dat, dan, duurt dat, dat, even. dat duurt even. Als we nu ja. de baas maken, uh, Claudia, wat gebeurt er dan? Ja, dan denk ik dat die 5000 plekken nog niet genoeg zijn. Uh, misschien is dat het heb... nog een idee om de leegstaande winkelpanden. Daar hebben we er helaas een aantal van. We doen ons hard ons best om dat te verminderen ook op andere manieren. Open, maar misschien tijdelijk, erin. Die is ook te gebruiken voor dit soort manieren. Creatief idee. We dus moeten een ja. beetje van de straat al die fietsen. Creatief idee. We bouwen veel. gewoon de winkels vol met fietsen. Nou, niet allemaal. Maar ik, eh, ja, als als dat tijdelijk een oplossing kan zijn. Maar we, we zitten nu in de fase dat er heel veel bijgebouwd gaat worden. Maar zolang dat er niet is, is dat problemen... En, uh, ja, de de met, met de auto kan je ook niet, hoor ik van Arendt-Jan? Nee, je kan eigenlijk niks in deze stad, dus Ja, Lopen? Het is, het is, het is hel. Hier. Ja, je moet lopen. Ja, bent mijn ervaring was net ja. een hele gunstig ja. hoor. Donderdag, Donderdag, uh, Donderdagmiddag in de regen, meneer Ascher. Ja, ja, voordat mensen opeens een heel negatief beeld krijgen. Hè. Ik vind het nee. een hele mooie stad. En he? u heeft geen nieuwe spijkerboek nodig, dus uh, dat is makkelijk praten. U komt gewoon met een OV-sitz. Ik fiets. zou geen moment aarzelen om hem hier te kopen. Ja. Ook als het op staat, want al die dan, fietsen ervoor staan. Nu ik dit hoor, nou ja, ik woon in Amsterdam. Daar is het fietsenprobleem ook wel. En het grappige is, die de vakken, mensen zijn eigenlijk heel erg in vertrouwen. Ja. Die gaan dan wel degelijk ja. een fiets in parkeren. Ja. Ja. Een paar. Dus is het, is inderdaad het was een initiatief zo... eigenlijk van de ondernemers op de ja. Breestraat. Omdat nou, die er zo goed. last van hebben. Ja. En die zitten dat dus braaf iedere zaterdag te doen. Maar ja, dat is toch eindig. Dan moet natuurlijk een. Nee, dat is een tijdelijke oplossing. Ja, Oké, okay, ja, we gaan van. er uh, groot mee uitpakken de komende jaren. De peiling van Dijssel. We gaan verder met het onderwerp dat in vrijwel alle steden een issue is. Ontzettend veel mensen willen hier wonen, maar is er wel genoeg plek? U wilt bijbouwen, hè? Ja, hebben jullie de, een wedstrijdje? Wij 10.000, zij 12.500. Hoe is het met u? Uh, nee, wij weten dat in de stad er 10.000 woningen nodig zijn om, de, uh, ja, om zeg maar aan de vraag te voldoen. Uh, uh, en wij willen vooral veel sociale woningen er ook bij. Want voor onze sociale huurwoningen zijn uh, de wachttijden lang, 7 tot 8 jaar. En we hebben ook heel veel uh, afgestudeerde uh, studenten die hier graag willen huren. Nou ja. Maar die kunnen de particuliere prijzen ook niet betalen. Ja, waarom, dus... niet, waarom niet geregeld de afgelopen jaren? We hebben heel veel al bijgebouwd. En dat is: uh, maak een rondje door de stad en dan ziet u het. Maar we zijn nog lang niet klaar. De vraag is groot. En wij zeggen ook als PvdA: je moet op de logische plek bouwen. Niet in het groen, maar bij OV-knooppunten. Dus bij het station of bij de uitvalswegen. En daar toch de hoogte in. En gelukkig kun je dat tegenwoordig op prachtige manier met een geval. Maar gevoelig hier, de hoogte in hebben te vertellen. Want dat wordt lelijk. Overal gevoeld. Ja. Nee, nou, dat, dat is niet zo. Het hoeft helemaal niet lelijk te worden. Het nee, kan heel zijn. Zeker. Ja. Waar komt die weerstand vandaan dan? Tegen de lucht inbouwen? Uh, ja, dat is, het is ook niet heel Leids nog. En uh, die weerstand is, uh, is, is er gedeeltelijk. Die is er zeker niet bij iedereen. Pas dat gewoon zijn gewoon niet bij Leiden. Nee, en de, kijk, de mensen die een huis willen, een betaalbaar huis... Uh, uh, ja, die horen we vaak niet als het over dit soort dingen gaat. Dus die wil ik ook graag een stem uh, ja, geven. Ja, precies, en dat doet u dan ook. Joost Blijji, goedenavond. Dank je wel. Van het CDA. Wilt u ook bijbouwen? Nee, wat het CDA betreft uh, mag die opgave van uh, 10.000 woningen wel echt flink omlaag. Hoeveel dus wilt u er? Nou, laat ik eerst even zeggen wat we de afgelopen periode gedaan hebben. Heel en wat kort Wat we ook gedaan hebben. Dus complimenten daarvoor. Veel bijgebouwd. Maar we zitten op dit moment echt wel aan de, aan de grenzen van wat we in deze stad aankunnen. Uh, willen we bijbouwen, dan gaat het of de hoogte in. Of gaat het ten koste van groen, sportpark, et cetera? Daarom is Leiden volgens mij niet sociaal? Waarom ervan. niet de hoogte in? Nou, omdat het sowieso niet kan. als het kan wel, maar het gaat hele buurten en wijken uh, de leefbaarheid aantasten. Nee, het kan prachtig worden, ik net. Ja, maar dan moet je wel een wijkpark in de Merenwijk bijvoorbeeld vol gaan bouwen... met een 100 meter hoge toren. En volgens mij is dat ook iets wat mevrouw Dame niet, uh, niet wil. Uh, maar er is nog wel een andere mogelijkheid waar het zou kunnen. Nou, maar... Wij zouden onze regiopartners die bijna niet bouwen... en wij hebben duizenden woningen gebouwd de afgelopen periode... we zouden onze regiopartners kunnen weet, vragen... een paar namen noemen van plaatsen. Nou ja, Leiden, Leiden Dorp heeft de afgelopen jaren vijf woningen gebouwd. Wij vijf? duizenden. Ja. De, oh. de bebouwing van zoeterwouden is 11 procent. Leiden boven de 60. Dus wij zitten inmiddels wel een klein beetje aan de max van wat we kunnen. Dus wat het CDA betreft zeggen... wij moeten echt die opgave omlaag brengen... om deze stad leefbaar, groen, sportvelden te, te, te handhaven. Ja, maar en mevrouw Herman, wat wil D66? Wel of niet bijbouwen? Zeker wel bijbouwen. De oplossing van meneer Bleyi om het woningprobleem in Leiden op te lossen... door tegen mensen te zeggen, ga maar in Leiderdorp wonen. Uh, daar hebben wij niet zoveel mee. We moeten bo bouwen in Leiden, omdat mensen in Leiden willen wonen. En als mensen is, het ergens echt, anders is het echt heel erg om in Leiderdorp wonen. te wonen? Ik heb helemaal niets tegen Dorp. U zou alleen niet willen wonen. de bussen gaan naar een Ik heb al een huis, dus ik ben sowieso niet een van de doelgroepen van, het, uh, van de woningbouw. Uh, Hoeveel van de is, het woningbouw is het hier vandaan, opgehouden? Leiderdorp? Nou, ik denk vanaf hier hemelsbreed. Misschien anderhalf kilometer. Anderhalf? Dat kan je niet overtollen. Ik denk dat de heer Boekenstein het op zijn fietsje in een kwartiertje wel zou kunnen. Maar dan is het ja. toch geen probleem. En dan nog een spijkerbroek Erectus. kan kopen binnen een uur thuis. Ja. Ja. dan is het toch geen probleem. Dan kan je het toch beter daar bouwen? Zeker, maar het, het leuke is, er zijn ontzettend veel getalenteerde mensen in Leiden... die in Leiden heel veel zouden kunnen bijdragen. Jonge mensen die hier willen werken, die hier willen wonen, die een bijdrage ja, willen leveren aan Dan ga je Leiden-Dijp wonen en dan kom je op de fiets of met de speed speedpedelek hier naartoe. Nee, Thijs, je zit er helemaal kijk, naast. Ja, dat dat, is, mevrouw, kijk, mij verbijst het aan. Maar luister, er is niks mooier dan op de 40ste verdieping hier in Leiden te wonen, naast het station. Kijk, kan je naar zee kan je kijken. Prachtige grote balkons staan waar je mooie tuinen aanlegt en zo. Want luister eens, meneer van het CDA. Er zijn jonge mensen die hebben hier een mooie baan. En die hebben misschien ook een partner op het een mooie baan, die willen een huis kopen of huren. En het is nu gewoon. Het is, het is een ongelofelijke woningnood hier. We moeten wel juist lekker de lucht in. Of in de wereld zijn mensen gelukkig niet ongewoon. Je moet wel in de microfoon praten. Anders hoor je me niet. Nee, luister, nee. U, blijft heel, u blijft heel rustig kijken, zie je. Nou, ik wou zeggen, luister meneer van de VVD. Die mensen die kunnen hier ook wonen... want er zijn de afgelopen jaren heel erg veel woningen bijgebouwd. Maar die mensen die hier graag willen wonen... die willen ook een tuintje, die willen ook een parkje... die willen een sportclub hebben... die willen een groene, levendige stad of een levendige wijk hebben. En als we u volgen en de Partij van de Arbeid volgen in deze stad... bouwen we er 12.000 woningen bij. En zegt u dan maar, Tabet, tegen uw parkje... Tegen uw sportvelden. Nee, maar luister, als ik de lucht in ga, dan blijft het park bestaan. De lucht betekent het is goed voor groen. Nou, dat is dus niet helemaal waar, want in de, onder andere de Leidse Merenwijk in het noorden. daar moet een 100 meter hoge uh, woontoren komen ten koste van het parkje. Dus het parkje blijft niet bestaan. Ja, U dat. U uh, vreest Hongkong aan de Rijn, heb ik me laten vertellen. Ja, maar voor ik heb gisteren een boekje over Hongkong gekregen. Van wie? En, uh, van wie? Dus ik ga. Nou, van de lijsttrekker van D66, waarvoor dank overigens. Ik van van dat, man? Ja? als ik nu Manhattan aan de Rijn zeg, dat mevrouw Dame misschien een boekje naar binnen gaat. Het ja. is paars inmiddels. Maar het is natuurlijk wel, het is natuurlijk wel een, een gedrocht om aan te denken. Leiden is een prachtig mooie historische stad. Ja. We hebben mooie, leefbare wijken waar ik... Bijvoorbeeld, als buitenwijkbewoner heel erg graag woont. Ik moet er niet aan denken dat daar een torenflat komt. Met alle druk die dat gaat opleveren op onze wijk. Leiden moet gewoon blijven zoals het is. Leiden moet kleinschalig bouwen enzovoort. Tegen al die mensen die hier willen wonen. Precies. Jammer dan. Nee, gaat naar Leiden Dorp. Nee, maar die redenatie klopt niet. Dus daar wil ik nog wel even iets van zeggen. In de regio hebben we namelijk nog een veel grotere opgave. Dus 10.000 is alleen voor Leiden. Als je verder naar de regio kijkt. Je hebt toch het moet en, en willen we de vraag aankunnen ja. en willen we ervoor zorgen... dat wij geen stad voor alleen maar hele rijke mensen worden... maar dat iedereen hier kan wonen. Oké, okay, maar dan wordt het helemaal volgebouwd, zowel hier als in Leidendorp. Luister je hebt een skyrise. De... Zeg jij ja. luister eens tegen mij? Ja, ik zeg luister tegen jou. Ja. Ik zeg luister Ik ga nog veel erger en dingen zeggen. Wat wil je zeggen, je hebt In Leiden heb je een skyrise langs het station. Een, een skyrise, dus langs het station. rijden. Nederlands, dat betekent dat... Een wolkenkabber. Een wolkenkabber, oké. Eén, daar zit je nog eentje bij. Die grachten van jou blijven allemaal intact. En jongens, appartementen, het is zoiets moois. Het is ah, nee. zo mooi woning. Uh, meneer Asje? <laughs> Ik denk ook dat je onder ogen moet zien dat je niet alleen maar kan zeggen... Uh, we willen geen woningen meer erbij. Als er nu een wachtlijst is van zeven jaar... Ja. dan betekent het dat een, een beginnende agent uh, in Leiden geen woning kan vinden... een lerares ja, geen woning kan vinden, verpleegkundige geen... en dat is natuurlijk wel nodig wil je een stad ook in leven houden. Een dan kun je me niet me alleen maar blij, zeggen, pleid. blijf maar wachten. Op dat punt. Dat de oplossing die de Partij van de Arbeid in Leiden zoekt is hoogbouw. En boven de vijf uh, etages is die hoogbouw... niet. Niet meer te betalen. Ik heb even gekeken wat een appartementje in een door u van de VVD zo bewierd ook de torenflat bij het station doet. 4 ton. Dan bouwen we voor de rijken. Hm. Als we sociale nee, woningbouw willen, En dat is wat de Partij van de Arbeid niet wil. Dus daarom u zeggen wij: dus los het op in de regio. Los het op in de regio. regio. Oké, okay, die oplossing is Ik hoor betaalbare woningen. Dat ja. dat het doel. Ja. 30% ja. sociale woning. Ja, we lossen het nu hier niet op. Ik wil even nog naar u, meneer Asje. Vandaag landelijk nieuws. Unilever komt naar Nederland. Fantastisch. Gefeliciteerd. Ja. Dankzij uh, de afschaffing van de dividendbelasting. Gelooft u het? Ik weet het niet. Ik niet. Nee, ik geloof je het niet. Nee, Ze hebben voor Rotterdam gekozen, daar ben ik hartstikke blij mee. Ik wil niet tegenhouden hij was juichend. Ja, terecht. O, o. Het is een ontzettend belangrijk bedrijf met een, een hele lange traditie, en veel werk. Veel werk, Prachtig, ja? Veel werkgelegenheid levert het op. Ja, en, en ook interessant werk. Er zitten onderzoekers, creatieve mensen, maar ook mensen in de fabrieken. Kortom, uh, goed gedaan van het kabinet. Nou, goed gedaan van Rotterdam, goed gedaan van Nederland, want zij kiezen voor Nederland omdat je dan in de Europese Unie blijft in plaats van in het Verenigd Koninkrijk ja. en buiten de markt. Omdat je in Nederland beschermingsconstructies hebt. Zij waren vorig jaar bijna overgenomen door een groot Amerikaans bedrijf. En ze willen dat niet. Beetje linksbeleid, maar toch wel prettig als, ja. er, als je daar beter naar kijkt. En Nederland is gewoon een land met een goed opgeleide beroepsbevolking. Ja, er heeft gewoon steeds een debat geheerst. Want het kabinet wilde die dividendbelasting ja. afschaffen... in de hoop dat dit soort bedrijven dan hier zouden blijven. Ja, en het mooie is, die Vandaag dividendbelasting is het gebeurd. Is niet afgeschaft. Nog niet, en, want toch, het wetsvoorstel is er nog niet. Bedrijf. En toch heeft Unilever besloten te blijven. Het kabinet heeft gezegd, het heeft er ook niks mee te maken. We hebben dat nooit beloofd, er is geen chantage. Unilever heeft in de Tweede Kamer bij een hoorzitting gezegd. Voor ons natuurlijk nice to have, cadeautje leuk. Maar daar gaat het niet om. Kortom, we hebben 1,4 miljard, 1400 miljoen beschikbaar om goede dingen te doen, ja. banen te creëren... woningen te bouwen, euh, leraren een beter salaris te geven. En we zijn helemaal gek als nu nog dat dwaze plan... waar economen niet in geloven, waar de samenleving niks van... waar heel veel lokale CDA's en VVD'ers zich voor schamen... als we dat doorzetten. Dus welkom Unilever. Geweldig, goed gedaan. Bravo, Abu Talib. Wat mij betreft, bravo, Rutte. Oh, toch nog, ja. Maar niet dit idiote plan van 1,4 miljard voor buitenlandse aandeelhouders. Hey, even die meneer van het CDA. Het gaat helemaal niet over lijden, maar heeft u hier een opvatting over? De dividendbelasting? Nee, Volgens mij gaat uh, meneer Buma daarover. Dus ja, die moet hij dan dat Ja, Dat is uw partijgenoot. Die was er maandag. Maar die, die is een, die, die, u zegt alsnog afschaffen. En, maar ik vond het een beetje raar. Nee, niet kan... afschaffen? Nee, nee, in stand houden die, die belasting. is ja. dus 1,4 miljard wa wat je daar voor de samenleving mee kan doen. Waarom zouden we dat cadeau weggeven? Nu het bewezen niet meer nodig is. Ja, Arant jan Boekstein, ja, ook VVD. Jouw partijgenoten nou, die nou, zijn heel nou, blij. We hebben ze binnengehouden. Ik heb inderdaad nog geen econoom gevonden die vond dat het een verstandige maatregel was. Maar er klopt iets in het verhaal van uh, meneer naast mij Lodewijk, namelijk het is heel wel mogelijk, logisch dat voor Unilever zelf, behalve Brexit, ook die afspraak, die dividendbelasting wel een rol heeft gespeeld. Ja. Alleen ik ben tegen die maatregel, ik vind het onzin om dat cadeautje weg te geven. Oké, okay, houden we erover op. Ja? Is weer klaar. Leiden is van Maart vanwege universiteit in het BioScience Park. Internationaal Vermaarde kenniscentra bieden werk aan 20.000 mensen. Maar is dat, uh, zijn er niet meer paarden waar je eigenlijk op moet wedden, ook aan werk te bieden? Aan vakmensen bijvoorbeeld. Jij hebt je, je, je, je gedachten over dit vraagstuk laten gaan aan Jan. Wat zou je adviseren aan Leiden? Nou kijk, er is absoluut een probleem met het vakonderwijs. Dat is al heel lang zo, dus ik begrijp dat je dat punt maakt. Dat is een het zo ja, vooral, dat he? mbo's. Ja. Het hele verhaal van ge gezellen en meesters van Duitsland. Weet je, daar praten we al twintig jaar over met elkaar. Hè? Dus daar is een verhaal te maken. Maar Leiden is natuurlijk ja, de oudste universiteitsstad van Nederland. Een fantastische uh, hogeschool hebben ze ook nog. Waar jij dat... in de raad van toezicht zit. Moeten we even bijzeggen aan ja, de ben... mensen dat je objectief bent. Dat is ook nog weer ja. zo. <laughs> ik heb hier niet gestudeerd, hè? maar goed, het is een heel... Een hele goede universiteit en dan als je, als je dat hebt, dan moet je dat misschien toch ook wel heel erg gebruiken in je vaandel. bijvoorbeeld Den Haag heeft dus dat idee van het internationale gerechtigheid en stad van vrede en veiligheid. Hè. Leiden is natuurlijk heel erg van, van de universiteit. kennis. Ja. Van dus wil je dit ernaast plaatsen of wil je wil je, je nieuwe plan erboven plaatsen? Dat vroeg ik me gewoon even af, hoe je dat gaat branden. Nou, die kennis-economie is wezenlijk voor de stad. En daar ja. moeten we ook in blijven investeren. Dat staat niet ter discussie. En ook de universiteit is onlosmakelijk met onze stad verbonden. Die zorgt ervoor dat we nu die welvarende stad zijn die we zijn. Dus die heeft ons heel veel gebracht... en dat zullen we altijd blijven steunen. Maar we zien ook uh, dat, dat, uh, he, dat er op andere manieren uh, mensen een vak leren. He. Op dit moment gaat het ook niet zozeer om de vraag... want u zei net al, kom eens met dat grote banenplan. Ja, dat hebben we hier in de regio niet nodig. Op dit moment hebben we grote tekorten aan personeel. We hebben tekorten in het onderwijs. Ja. Uh, gelukkig wel uh, die ene school nog met die conciërge. Ja, precies, die hebben ze en... nog in de zorg, in de logistiek en in de bouw. En wat we op dit moment echt moeten gaan doen... is goede vakmensen opleiden... Ja. om ervoor te zorgen ja. dat en onze dienstverlening niet verzobert aan de mensen in de stad... en onze economie op die vlakken niet gewoon vastloopt. U zegt niet alle aandacht op die, uh, dat bioscience op de universiteit... maar dat moet verbreed worden, die aandacht. Ja, het moet allebei. We moeten ook veel aandacht hebben voor het mbo. Ook omdat gewoon de meeste kinderen in onze stad gaan gewoon nog naar het mbo. En niet allemaal naar de universiteit. Ja, is, daar, is daar verzet tegen? Zijn er mensen die zeggen van nee, echt inzetten op de universiteit? Nee, het is alsof je uh, moet kiezen. Maar je moet niet kiezen, je moet gewoon op allebei het goed doen. Ja, meneer Kirsten, Sleutelstad, partij Sleutelstad? Ik ben het wel met mevrouw dame eens. We moeten het op verschillende paarden doen dat ze dat gokken. Hoewel, cas casino hebben we hier niet toegelaten nog, uh, geloof ik. Oh. Uh, nee, ja. dat is afgewezen. Uh, maar uh, het Bioscience Park is geweldig belangrijk. Gespecialiseerde kennisindustrie. Inderdaad, de vraag ligt voor de laatste weken in die debat ook steeds... Moeten we daar niet gewoon als gemeente meer in investeren? Nee, dat doen ze zelf wel. We moeten wel faciliteren dat ze hier kunnen komen. We moeten de stad aantrekkelijk maken. De universiteit hoeven we ook niet in te investeren. Dat doen ze zelf, dat doen het Rijk ook. Die kunnen hun eigen broek ophouden. Ze mogen alleen geen wooncomplex afbreken in het Witte Singeldoelencomplex. Daar hoorden u die mevrouw straks al op de radio even okay, over. Ja. Hè? Um, het gaat verder inderdaad goed. En de mbo en de, de hbo-studenten die, die, die moeten extra ja. aandacht Meneer Blayi, CDA. Nee, dat klopt. De, de, die verdienen inderdaad extra aandacht. Uh, we hebben in Leiden een hele hoop maakbedrijven... waar de mbo'ers bijvoorbeeld aan het werk kunnen gaan. Maar het frappante is nou dat we bijvoorbeeld een bedrijventerrein in Leiden hebben... de Rooseveltstraat, waar heel veel maakbedrijven zitten... waar daar weer, mevrouw Dame, nou woningen bouwen. Oh. Dus die bedrijven, die jagen we de stad uit. Dus die arbeidsplaatsen jagen we daarmee ook de stad okay. uit. En dat is een beetje dubbelend verhaal van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Dame, u wilt alles. Dat kan niet. Ja, dat kan in dit geval wel, want die bedrijven kunnen gewoon blijven op die Rooseveltstraat Ze moeten weg, en door slim... zei hij net. Nee, nee, nee, die bedrijven blijven en daarbovenop komen woningen. Want de hoogte het... in weer. De ja, maar... hoogte in, want als je het slim combineert, dan, dan kun je, je daar van en werken ja, we hebben, en wonen. We hebben in ja, Nederland ook nog iets als... We hebben in Nederland ook nog zoiets als milieucategorieën en dergelijke. Dus als je als bedrijf wil uitbreiden, dan gaat dat helaas niet altijd samen met woningen. Dus op het moment dat die maakbedrijven met al die MBO's, die wij volgens mij allebei graag aan het werk willen hebben in deze stad, als die bedrijven willen uitbreiden, dan kan dat dus niet, omdat vanwege de milieucategorieën die woningen en bedrijven strijdig zijn. En dan moet zo'n bedrijf er helaas vanwege gebrek aan bedrijven trainen in deze stad, ervoor kiezen om te verhuizen naar. Maar in dit geval moeten we anders dan bij de woningopgave volgens mij wel breder kijken dan onze eigen stad. Want oh. he, zoals we het net... dit moeten we in de regio samen oplossen... Okay. zijn we ook aan het doen. Want je kunt niet in de meest dichtbevolkte stad... naar Den Haag... zware milieucategorie bedrijvigheid nog hebben. Dat is misschien ooit wel ontstaan. En het is pijnlijk voor die bedrijven. Die maar volgens weg. mij hebben die... als ze willen ondernemen... een toekomst willen hebben... moeten we gaan kijken... of dat bijvoorbeeld niet beter... in Alphen aan de Rijn kan. Of op plekken waar die ruimte voor die ondernemers... er wel is om te groeien. Dus je moet de goede dingen... op de goede plek doen. Meneer ja, Dus Dus bewoners... Die mogen daar niet wonen omdat Leiden Dorp of Al van der Rijn een soort paria's zijn. Maar bedrijven mogen daar wel naartoe. Dat vind ik wel echt een hele verantwoordelijk visie. Mevrouw Dame, naar hoe kijkt uit? u hiernaar? Ik denk mevrouw Herman. Uh, ik, uh... Sorry, mevrouw Herman, <laughs> excuus. Waar aanstaat, ja. uh, nou, ik, ik, ik ben altijd erg onder de indruk van de manier waarop de heer Blei uh, kan beginnen met een reëel probleem. en daar binnen no time een soort van spectaculaire, sensationele uh, drama van weten te maken. Want Vindt mij... u echt knap? Ja, vind ik, ik ben onder de indruk. Ja, ja. Ik, ik, uh, ik ga bij hem op cursus na de verkiezingen. voor de verkiezingen? Nee, zo... nee ik, ik doe het nu gewoon Hij met de realiteit. Ja. Dan, dus, uh... Na de verkiezingen zie ik wel weer verder. Maar ik, ik, ik vind het heel mooi dat, uh, dat we die MBO's hier hebben, ook omdat er aan alle kanten kanten gewoon een hele interessante opgaven zijn hier in de stad... om dingen te verduurzamen ja. en zo. Daar valt voor die mbo's ontzettend veel te halen. Als wij deze stad van het gas af willen hebben... dan hebben we juist die mbo's nodig om mensen op te dus leiden... Die om weg. ervoor te zorgen ja. dat het mogelijk is. Die moeten versterkt worden en die moeten daar de ruimte Nog voor. Nog één keer krijgen. meneer Kirsten, partijslotelstad. Ja, ik even complimenten aan mevrouw Dame voor haar beleid... want ze heeft goed beleid... Uh, het financiële beleid heb ik wel mijn vraagtekens voor... ja, meneer je begint gelijk toch maar... Ja, die begint ja, is niet nodig, te ja. Nou, nu moeten we er even vasthouden, want ik heb ook nog een pijnlijk punt. Maar daar heb ik helaas geen <laughs> tijd voor. Heeft, Dank u wel. <laughs> mevrouw Dame heeft Dit namelijk in het financiële beleid... Meneer, meneer afgelopen Asche, jaar kans gezien in de gemeenteraad... die raadsvergadering en raadsvergadering ontwijkende antwoorden te geven... en tenslotte in december moest ze toegeven... ze heeft een excuus aangeboden, geef ik toe... Dat de 3 miljoen die de provincie bestemd had voor inpassingsmaatregelen van de Stevenshof, van de, Rijn de, Rijn de, Rijn de Rijnlandroute, die langs de, Rijn ja. de Stevenshof lopen, dat die dus verdampt zijn. Die zijn in de algemene middelen gestopt. Heeft u een deel geld kwijt... is ervan weer gebruikt. Geld maar wij eisen dus als partij Sleutels dat die 3 miljoen volledig gebruikt gaan worden voor de inpassingsmaatregelen. Okay. En de 200.000. Nee, nee, nee, de... nog... Heeft u geld kwijtgemaakt? Nee hoor, nee, nee, ik heb u, helemaal geen geld waar kwijtgemaakt. Heeft, waar, waar heeft u sorry voor gezegd? Uh, ik heb de raad niet op tijd over iets geïnformeerd. En oh -oh. daar heb ik sorry voor gezegd. En dat mogen we het... blijven? Ja. Dat is lief van de raad. Ja, maar we hebben een hele lieve raad. Ja. Nee, maar om even, nog te zeggen, om even nog in te gaan op dat verhaal: Heel kort. Het, was geen, het was geen geld van de provincie, het was eigen geld van de gemeente, we hebben het niet kwijtgemaakt... en het wordt niet in de algemene pot gestopt... maar het in de leefbaarheid van onze wijken. Oké. Okay. Meneer Asscher, wordt het een mooie week nog mooi laatste week. Weinig landelijke thema's eigenlijk, behalve die uh, dividendbelasting en ING. Nou, die woningbouw kom ik overal tegen. De betaalbare ja. woningen is... die woningnood is snijpend in kleine steden en grote steden. Dus dat is echt wel een rode draad. Gisteren ja. in Rotterdam. Uh, is dat ook een van de thema's die er bovenuit springt? Dus daar gaan we het ook veel over hebben. Ja, oké. Okay. En verder uh, geen landelijke thema's. Want dit spreekt tot elke stad. En elke stad heeft zijn andere oplossingen. Ja, maar vaak zie je dat die Partij van de Arbeid mensen wel ja, echt? Uh, willen bijbouwen. Daar bent u enthousiast over. Dat wel. Ja. Hartelijk dank dat u hier was. Zeg ik ook tegen mevrouw Dame, tegen arend jan Boekenstein. Tegen alle leienaren die zich lieten horen. Dank u wel. Veel succes met de laatste loodjes van de campagne. Dank voor het luisteren thuis. Dank voor het komen hier naartoe. De Peiling van Thijs. De hele week op NPO Radio 1. Morgen vanuit het Volkshuis Zutphen Met de SP Lilian en haar lokale voorman. Mathijs ten Broeke zijn te gast. Tot dan, dag. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Zeven oppositiepartijen hebben samen een initiatiefwet ingediend om beloningen voor bankiers aan banden te leggen. De partijen vinden dat grote banken bij een salarisverhoging toestemming moeten vragen aan de minister van Financiën. Een petrochemisch bedrijf in Saudi-Arabië is in augustus doelwit geweest van een cyberaanval, meldt de New York Times. Die had een explosie met veel doden moeten veroorzaken. De aanval mislukte door een fout in de computercode van de aanvallers. Ook president Trump denkt dat de Russen achter de vergiftiging van oud-dubbelspion Skripal zitten. Volgens Trump heeft het er alle schijn van dat Skripal en zijn dochter vergiftigd zijn met zenuwgas. En de masterstudie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is veel te duur, zegt het ministerie van Onderwijs. Een student had geklaagd dat hij voor de deeltijdstudie bijna 34.000 euro moest betalen. Dat mag hooguit 2060 euro zijn, zegt onderwijs. AMB Verkeersinformatie. Deze hele drukke avondspits is op zijn eind. Alleen op de A27 nog niet, van Utrecht naar Breda. Daar rijdt het nog langzaam tussen Hagenstein en Noordeloos en bij Werkendam. En op de N210 Schoonhoven Rotterdam nog aansluit in de file bij Krimpaan aan de IJssel.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 Office 365 een maand gratis uitproberen. Yourhosting.nl zakelijk. Mijn mooiste woord? Kroket. Met CQ. Dan smaakt die lekkerder. Ik ben Adriaan van Dis. Als schrijver hou ik van taal. U ook? Lees dan Onze Taal. Het taaltijdschrift van Nederland. Word lid. Onze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 HR-processen automatiseren doe je met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. SD Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorredijk of shop online 350 modemerken. HR, payroll en tax legal doe je samen met SD Works. SD works, works Wat doen leiders over vijf jaar anders dan nu?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 Het was een schitterende solovoorstelling waarmee hij van 2010 tot 2012 langs de theater strok. Maar er was nog zoveel materiaal over in het Indisch familiearchief dat het nu tijd is voor... Daar werd wat groots verricht. Het boek. Met dank aan oud-oom Jan. Hier is Diederik van Vleuten. Kunststof. Uw presentator, Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 15 maart. Cultuur en mediaprogramma van de NTR op Radio 1. We zijn er van maandag tot en met donderdag om half acht. En wilt u mailen met ons bijvoorbeeld uw herinnering, herinneringen aan... ja, wat ze vroeger dan ons Indië noemden... maar wat je met goed fatsoen nu niet meer zo kunt zeggen? <tus> uh, doe dat dan op kunststof.ntr.nl. Uh, hashtag Radio Kunststof, daarheen kunt u twitteren. Diederik van Vleuten, welkom. Dankjewel, welkom. Ja. We, we, we komen zo lang te spreken over jouw oom Jan. Die op de cover staat van een, van een groot boek. Nou, had ik niet anders verwacht van jou omdat jij een man bent die verzamelt dat er veel materiaal uh, zou zijn. Hij heeft jou ook veel materiaal nagelaten. En daar gaan we het over hebben. Maar ik, ik moest deze week ook in een heel ander verband aan jou denken. Uh, namelijk bij uh, de jubileumavond van Nederlands Hoop. Althans, 50 jaar geleden is Nederlands Hoop opgericht. Dat werd nu, 50 jaar later, gevierd in Carré in Amsterdam. Bram is er natuurlijk niet meer, Freek nog wel. Er is een boek uitgekomen en toen dacht ik... Duo's. Ik heb dat boek ook gelezen van Freek. Ik heb vorige week in dit programma met hem gesproken. Uh, ze zijn naar elkaar gegaan en toen dacht ik van... Moest jij daar trouwens zelf ook aan denken deze week? Uh, oh, oh, dat ik ooit een duo was met Erik? Dat je, jij was met nee. Erik van Muiswinkel een duo. Daarvoor was je een beetje een trio-duo met Justus oh, van Oeh. Ja, ik heb daar geen, geen moment aan gedacht. Maar ook omdat... Uh, ik zag Freek alleen even bij de wereldrijd door Kort en daar viel ik in. Misschien was het net ter sprake gekomen hoor, maar... Maar ik, heb de, ik had de, niet. Er is niet die associatie van wij zijn ook een duo, wij zijn samen hebben op het podium gestaan en we zijn uit elkaar gegaan. Nou, misschien als, als ik langer in aan langer woord had gehoord, misschien wel. hoor. Want ja. dat, dat kan haast niet anders dat je daar aan, aan reflecteert. Maar het, het zit niet meer zo in mijn gedachten en dat, dat klinkt. Uh... Ik heb, ik, heb het echt, ik heb het echt afgesloten. Ik ben nog hele goede vrienden met Erik hoor. Ja. Maar, uh, maar om dat af te sluiten moest je daarvoor... Oh, want, want Freek heeft dus nu een waanzinnig lijvig boek laten schrijven. Ja. Ja. Uh, door Frank van Hallen, uh, Waarin die hele geschiedenis eigenlijk uit de ja. doeken wordt gedaan. En dan blijkt ook wel dat het een pijnlijke he, scheiding is. Maar ook een waar, waar je eigenlijk van zou zeggen... Gooi er maar eens een goede therapie tegen aan. He, heb ja. jij dat gevoel ook wel eens gehad na jullie scheiding? Want jullie waren knetter uh, succesvol natuurlijk. Ja, maar kijk, als je, als je zo lang met elkaar samenwerkt... ook voor de radio en ook voor televisie... dan heb je natuurlijk bepaalde patronen die sluipen erin. Ik met mijn karakter, Erik's karakter. Eh, ongetwijfeld, als je daar een therapeut op zet... die zal er van alles uithalen. Eh, over, over, over de een die meer ruimte inneemt dan de ander... of, of, of de een die meer ruimte toelaat toestaat dan de ander. Mm. Ja, dat, dat zijn natuurlijk dingen die zitten in je karakter. En die, die vergroten zich uit ook onder de druk van het werk en op het podium. Ja, ongetwijfeld hebben wij dingen. Maar ik uh, Jullie hebben er vooral niet naar laten kijken? Je? We, hebben er niet, we hebben er zelf op het podium regelmatig naar gekeken... Met, met een fijne knipoog. Maar ik geloof niet dat wij nou een duo waren... Met, uh, van, van de dynamiek van Freek en Bram, absoluut niet. Nee. Dat, dat, dat, dat, dat, dat moet hebben geknetterd. Bij ons heeft het wel eens geknetterd... maar dan was het daarna ook wel weer goed, hoor. En het ging vaak over hele, hele praktische dingen gewoon... We spraken met jouw regisseur Berend Boudewijn. Hij heeft de laatste ja. solovoorstellingen van jou allemaal geregisseerd. Allemaal, en, ja. ja. En uh, uh, zeer, zeer mooi uh, trouwens, zeer goed gedaan. Ik heb een aantal ja. van die voorstellingen gezien. Hij zei uh, tegen ons, na die echtscheiding... en dan bedoelde hij jij en uh, Van Muiswinkel... dacht iedereen om hem heen, die virtuoze grappen maken van Muiswinkel... die gaat een mooie tijd tegemoet. Welzielig voor Diederik, die verweest achterblijft. Het tegenovergestelde is gebeurd. Ik heb toen wel eens tegen hem gezegd... je moet nu spelen wat je spelen wil. Desnoods speel je voor 70 man in een zwart geverfde schuur. Nou, dat was eigenlijk weer mijn eigen beslissing. De, de, de, uh, ik had dat ook verwacht. Uh, dat dat zou gebeuren. Dat is, 70 dat... man in een zwart geschreven. Nou ja, het. Ik, zeker toen ik met, met, met, het, uh, met de, ver, de verhalen uit ons Indische familiearchief... die op mijn pad komen, daar komen we zo meteen ik wel over te spreken... Dat kwam, dat kwam op mijn pad en toen dacht ik, ik ga je van vertellen. En toen had ik inderdaad weer terug naar Klein Bellevue... wat ik ja. trouwens heerlijk had gevonden en nu nog steeds... Zo'n heel lekker klein zaadje, nou, nou, ja, dat je je graag. publiek aan kan raken ja. bijna. Ja, dat vind ik heerlijk. En... en uh, dat de, ja, dat het zo uit de hand liep, dat, dat kon niemand weten. Uit de hand lopen, daar bedoel je heel veel publiek op Heel veel afkwam. publiek en, en meteen Reprises. Reprises en, en nou ja, ik heb het al eerder gezegd, eindigend op het acht uur journaal Dat mijn laatste voorstelling daar was, dat kan ik nog steeds niet. Ik zat vorige week bij de Wereldraad door, werd, werd het nog even getoond. En ik, ik, ik schoot zelf vol, omdat ik was vergeten wat dat... Er werden een paar mensen na afloop. Ja. Ik, was dat, ik was dat vergeten. Maar, maar dat dat zo, dat kan je toch niet weten. Dat, uh... Terwijl maar... jij zelf van stil bent veranderd eigenlijk. Want ik ken, ja. ik ken jou ook nog wel met Van Oel en met Van Muiswinkel. En, ja. en, en, en, en jullie waren een stelletje grappenmakers. Natuurlijk echte cabaretiers. Maar daarin zat ook al wel de literator en de man die Absoluut. af en toe naar een boek greep. een Heel programma die zijn, overgemaakt. Een, ja, en die een, een monoloog deed waarin ja. zijn grote literaire belangstelling... en ook zijn historische belangstelling... Ja, zat er allemaal in. Hoor. Maar je hebt wel radicaal gekozen voor... ik ga verhalen vertellen, ik ben een soort stand-up-historicus. Ja, eh... Uh, uh, Met ik, het ik, risico ik, dat ik iedereen niet. dat verschrikkelijk saai vindt. Dat kan toch? Dat kan, maar daar denk je allemaal niet aan. Ik dacht alleen maar, als er een publiek is, vind ik het mooi. Ik heb al die dingen niet bedacht, van ik ben nu een verhaal vertellen... of laat staan, stand-up-history. Ik kort trouwens dat, dat, dat die term, ik zei vorige week nog... De tv dat Erik Vermuizink dat bedacht, dat blijkt Herien Wensink... Dan, de schrijfster. Ja, die die zijn, onlangs gedeputeerd die, die is. Die vertelde mij dat ze een ah. paar jaar geleden had geïnterviewd. En dat zij dat toen. Dus even eer in toekomt. Maar, maar uh, ik, dat bedenk je toch allemaal niet van tevoren. Ik dacht alleen, ik heb een goed verhaal. Een zinvol verhaal. Een verhaal met, met relevantie. Dat ga ik vertellen, zo goed mogelijk. Ja, en dat je daarmee in theatervorm uitvindt, dat wordt ook al voor gezegd. Dat is natuurlijk een heel mooi compliment. Maar in feite is het vertellen van verhalen bij het haardvuur is zo oud als de, zo weg oud als naar de Rome. wereld. Ja, ja, alleen het wordt te weinig gedaan. En. en het werd op een hele positieve manier gepresenteerd dat ik iets nieuws had uitgevonden. Nou ja, dat, fijn dat ze dat zeggen, maar ik voel dat niet zo. Maar... Maar je hebt misschien niet, niet iets nieuws uitgevonden, maar de manier waarop ja. je het doet. daarin breng je eigenlijk natuurlijk de theaterwetten, die honoreer je. Ja. Uh, je. Je bent je heel erg bewust van je publiek. En je weet ook, ik ja. moet er nu even uitstappen, of ik moet nu even ja. relativeren, of ik ja. moet nu even een liedje gaan ja, zingen. Je, je houdt je aan theaterwetten? Zelfs met een. Met een uh, uh, Iedere scène heeft een page turner, wat je in een boek zou doen. En, en je voelt, lang het woord, nu moet je even versnellen. Nu, moet je even, nu, mag, nu mag even, mogen ze even achterover zitten. nou moeten ja. ze weer op puntje van de stoel. Dat zijn natuurlijk allemaal, ja, daar heb je mee te maken. Ja. Maar dat heeft ieder verhaal, ook als je in die kroeg staat. Jij bent gezegend met een, een, een niet saaie familie, een, een ja. niet saaie achtergrond. <laughs> en die concentreert zich in dit boek, in, in, in je voorstellingen, maar in, in dit boek ook, cirkelt het allemaal rondom Jan. Uh, daar, is al, daar zijn al voorstellingen over gemaakt. Die ja. ene voorstelling, die heet Daar werd iets groots verricht. Dat is nu een boek geworden, geschiedenis... Um opgetekend aan de hand van correspondenties en foto's... uit het archief van Jan, die heeft hij aan je vader gegeven. En jouw vader, inmiddels 87 jaar oud, heeft dat archief aan jou gegeven. gedragen, ja. Ja, ja, nou, niet ja, ja. Zo, ja, maar niet zo, maar natuurlijk, dat, dat, dat had hij een, dat, dat had een doel. Nou ja, nee, kijk, we hebben er al lang over gedacht. Dat, dat, is de, dat, is de, dat zijn de wonderlijke dingen die in een leven kunnen gebeuren. Hij gaf... Hij droeg dat archief over op een krankzinnig moment. En dan denk ik, ja, dat, dat, dat was voorbestemming. Ik zat dus met Erik van Muiswinkel te praten over... gaan wij nog een nieuw programma maken? Dat deden wij in theater Het Kruispunt. Hoe is het mogelijk? Ja. In theater Het Kruispunt besloten wij... we gaan geen nieuw meer maken. En terwijl we aan het vergaderen waren... heeft mijn vader op mijn voicemail ingesproken... als je morgen thuis bent zonder tegenbericht... sta ik op je stoep. Nou, dat, dat, Die voicemail luister ik pas avonds na de voorstelling af... Het was een emotionele avond, want ja, we hadden besloten... we maken geen nieuwe meer, dus dat is toch een hele rare avond om te spelen. Maar goed, uh, hij komt met die dozen de volgende dag. Ja, hij had geen beter moment kunnen kiezen. En in de weken die daarop volgden dronk tot mij door... dat ik iets heel bijzonders in handen had. En liet ik ook de gedachte toe... Uh, dat zou wel eens een, een nieuwe wending in mijn carrière kunnen zijn. Dat die zo groot zou zijn, dat wist ik niet. Maar ik dacht wel, ik heb hier iets in handen. Ja. Iets in handen opgetekend door Ome Jan, ja. die, uh, die net als uh, blijkbaar alle van Fleutens de neiging heeft om alles uh, uh, te documenteren. Bewaardrift, ja. De bewaardrift. Ja. Dat, dat ten eerste en ten tweede een ongelooflijk kleurrijk leven heeft geleid. Nemen ons eens een beetje mee in dat leven van Ome Jan, tot zover mogelijk. Ja, dat is ook... Want daar heb je 700 pagina's nu over gedaan. Maar goed. <laughs> Nou, deze, deze zijn 370, geloof ik. Maar zijn memoires inderdaad, dat klopt. Die waren 700 pagina's. Uh, hij is de derde generatie van mijn familie in rechterlijn... die hun geluk zochten in de, wat toen nog Nederlands Indië heet. Die geschiedenis begint ergens rond 1860... bij mijn bedovergrootvader, Diedericus naar wie ik ook genoemd ben. Nou, die generatie sla ik even over. Ik maar meen hij was, dat je ook een beetje op hem leek zelfs, toen ik op de foto keek. Oh, maar... nou, dat is uh, mooi. Ben je daar blij mee? <laughs> ja, prima. Even, prima. Ah, okay, okay. Hij was, nu, nu even naar de derde generatie, de laatste generatie... die in die zin ook het meest heeft meegemaakt. Hij is zelf geboren in 1906, zoon van een suikeradministrateur... een hoofdadministrateur op een suikerfabriek in het oosten van Java. Als hij acht jaar is in 1914, gaat de familie met verlof naar Nederland... voor zes maanden... Hij is met zijn broertje, Sam, mijn opa. En zij denken dat ze daar na zes maanden weer teruggaan. Komt de grote aap uit de mouw, de ouders gaan terug naar Indië. Zij blijven achter in Nederland om hier goed onderwijs te genieten. Ja, dat Hele... is een, een groot pijnpunt. Hè? Ja, ongelooflijk, ja. En dan zie je die treinweg rijden waar je ouders in zitten. Dat heeft hij later ook nog in alle toonaarden beschreven. Ik herinner me nog dat hij dat... Ik zie nog zitten op de bank in tranen. Dat hij daar op, op hoge leeftijd nog niet mee in het rijden was. Maar goed, lang verhaal kort. Ze zitten in Nederland... Het neutrale Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1919 komen de ouders terug naar Nederland. Nou, dan gaat hij gewoon nog naar de lagere school, gaat hij naar de middelbare school. Hij blijkt een man van de praktijk te zijn, niet voor de universiteit geboren. En gaat uiteindelijk op zijn 19e naar een landbouwschool in Zuid-Afrika. Op aanraden van zijn oom Dick, die had nog gevochten in de Boerenoorlog. Krijgen we er ook allemaal gratis bij. En krijgt daar eigenlijk zijn vooropleiding voor zijn latere carrière in Indië. Want hij blijkt terug in Nederland na die landbouwschool, 12 ambachten, 13 ongelukken. Tot zijn vader er genoeg van heeft en zegt: Jij gaat naar Indië. Ik regel daar een baantje. had nog een Old Boys Network. En daar ja, komt hij in 1930 aan en gaat in 1953 terug. En alles wat daartussen zit, maakt hij mee. Dus behalve dat hij de liefde voor zijn leven ontmoet... ook de grote crisis van de jaren 30. Uh, uh, niet meer terug kunnen naar Nederland in mei 1940... omdat hier natuurlijk de, de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. De Japanse dreiging. Uh, de, Japanse, de Japanse invasie van Nederlands-Indië. De interneringskampen. Hij en, zit in de rubber, hij zit in, hij de, zit in de thee. Rubber, hij zit in de rubber, hij, hij zit, zit in in hoeveel, 16? Uh, ja. nee, nee, negen ondernemingen uiteindelijk. Negen ondernemingen. Maar, ja, ja, ja, uh, hij verhuist. Uh, verhuist van Java naar Sumatra en dan weer naar Java en weer naar Sumatra. heeft daar uitvoerig verslag van gedaan. En daar krijg je ook een indruk van. dat we Gewoon hard werken en keihard leven. Maar ook mooi, een soort cowboy bestaan. Ja, want hij maar, staat oog in oog met een tijger en met een olifant... Alles. en met een ja, ja. neushoorn. Grote, en... grote, grote, grote beschrijving van de, hele, van de hele wildernis daar. Dat maakt... Dat boek ook zo heerlijk om te lezen. En natuurlijk ook de grote historische feiten waar hij als klein mannetje in dit het, in het, in het, uh, radertje in het grote mechaniek uh, deel van uitmaakt. Hè, dus de... En laten we wel zijn, hij krijgt eigenlijk best wel veel, veel te verstouwen. Hè? Uh, moeder gaat dood, om nou maar eens wat te noemen. Ja. Uh, dat gebeurt terwijl hij niet bij haar in de buurt is. Hij hoort dat ook... Nergens dat, afscheid kunnen nemen. Hè? Nergens nee, afscheid nee, kunnen nemen. Hij nee. is overal eigenlijk alleen. Min ja. Of min, ja Gedumpt is niet ja, ja. aardig gezegd. Maar, Klopt. Uh, de, en toch is het zo'n... Zo zo zo zo iemand met zo'n zo karakter... die dan zegt niet zeuren en we gaan door. En, uh... Nou, Dat was een hele mooie mail die ik vorige week kreeg... van Fred Lansing, zijn een schrijver... die ik zeer hoogacht, heeft veel over Indië geschreven. En die zei toen ik hoorde dat jij bezig was met dat boek... en je vertelde wel eens van oom Jan... Dacht ik, wat is nou toch het heet het zo bijzonder aan om Jan? En nu heb ik het boek gelezen en nu begrijp ik wat het bijzonder aan is. Dit was een gewone man die onder ongewone omstandigheden, buitengewone omstandigheden, oudsdouwer had. Mm -hmm. He, die gewoon, dat was een. Dat, hij hoorde tot de generatie niet opgeven. Hier sta ik voor, sta je ervoor, moet je erdoor. Niet lullen, maar poetsen, om het ja. zo maar te zeggen. En ja, dat, maar ook en dat... je liefdesverliezen. Ja, maar dat is ook allemaal vreselijk, Dat, ja. dat is en dat toch heb een ik... drama. Dan heeft hij ja. je vrouw ontmoet, dat, dat kost al enige moeite. Niet ja. omdat hij niet knap is, maar omdat hij natuurlijk ook... niet een vaste baan heeft of zijn perspectief onduidelijk ja. is. En dan, dan moet hij weer weg. Dan ja, moet hij weer naar, nou ja, de, naar de oost, toch? Ik ben blij dat je die elementen eruit haalt. Want die heb ik er expres ook een, een ruime plaats in gegeven. Die generatie had te maken met... Uh, uh, nou ja, wij hebben de mobiele telefoons en je hebt één ja. appje... En je, en je kan nu naar Hongkong bellen, kraakhelder aan de lijn. Ja. Dat was er allemaal niet. Dus hij stapt op een boot. Zijn moeder omhelst hem nog één keer en ja. hij schrijft... Hij schrijft dat deed ze in een emotionele buis, zoals ik die niet van haar kende. Nee, een jaar later was ze dood. Zou zij dat overvoeld over, hebben? Ja, en dood, Vol... en best wel jong dood, want ja. ze was nog geen 50. Nee, 49 precies. Overigens en, en... viel me sowieso op dat iedereen nogal vroeg De dood was niet de... ver weg, ja. En zeker in die familie niet. En nee, ook, ook iedereen is jong. Afscheid van zijn vader. Hij gaat naar Indië, zwaait naar zijn vader. En dan schrijft hij, en die boot gaat, en ik zie mijn vader nog één keer zwaaien met zijn hoed. En uh, dat was het laatste wat hij ooit van zijn vader ziet. Mijn vader stierf op de, op, in de maand dat de legers van Hitler door Polen gingen. Weet je, en hij ziet hem nooit meer terug. Nee, nee. Hij, hij, hij trouwt in Indië, wil zijn vrouw presenteren. Wil dan één keer met de boot terug om te zeggen... dit is de liefde van mijn leven, vader dood hoeft al niet meer. Overal, het hoeft al niet meer. Nee. En dat is, dat, is, uh, dat is keihard. En het en... is wel teruggebomberangd. want toen hij op hoge leeftijd was... kwam dat toch allemaal terug. Het kwam allemaal terug, ja. ja. En, uh, het is onvermijdelijk. Nou ja, en natuurlijk ook... ook uh, dat hoort er dan bij na het, na het sterven van zijn, van zijn vrouw. Dat schrijft hij ook. Ik was mijn roer kwijt, ik was mijn kompas kwijt. En toen was hij alleen, kreeg last van depressies. Aukje heette zijn vrouw. Aukje is zijn vrouw ja. Aukje. En een en arts diagnosticeerde inderdaad... dat gebeurde al vrij snel Kamp-syndroom. Want hij had in een Japans kamp gezeten. Ja. En daar heeft hij ook enorm mee geworsteld. En bij wijze van therapie zei die arts... schrijf het allemaal maar eens op. En Jan dacht, ik pak een paar A4'tjes... en ik schrijf gewoon zoals je in een necrologie... Ja. toen en toen geboren, dat en dat meegemaakt, punt. Maar als schrijvend, dat schrijft hij ook zo mooi... kwam de ene herinnering in en de andere op... en mijn geheugen bleek nog scherp als een mes... en, en begon hij te schrijven. En dat werden die 700, uh, 700 zoveel pagina's. Ja, en, en dat die, is, ja. is meestelijk. Laten we even luisteren naar een fragment uit die gelijknamige voorstelling... Uh, waarin je vertelt hoe uh, Jan en Aukje terugkomen in, in Nederland, uit oh, ja. Indië. Wij kwamen aan in februari 1946 met de bois <lacht> Nederland was al een kleine acht maanden bevrijd. Nederland had het grote feest, vier al lang achter de rug. Nederland, Nederland zat midden in wederopbouw. Nederland zat eigenlijk niet zo te wachten op die schepen uit Indië. Vol met mensen die een oorlog hadden meegemaakt... die voor Nederlanders toch een, een heel ver van hun bedshow was. Jan zegt, het welkom in Nederland duurde maar een paar schepen lang en daarna werd het gewoon en daarna werd het zelfs vervelend en ik zit te denken laat, laat, laten we zwijgen over het welkom dat de Indische Nederlanders ten deel is gevallen de Indische Nederlanders van gemengde bloeden van wie je dan leest dat ze aanvankelijk op Java en Sumatra... en alle eilanden van de archipel voor een kleine 70% buiten de kampen zijn gebleven. En dan denk je, denk je als je dat voor eerst leest, dan denk je... nou, dan heb je mazzel, dan ben je in ieder geval buiten de kampen gebleven. En dan ga je de boeken lezen en dan lees je wat er gebeurd is. Buiten de kampen, dat was niks. Buiten de kampen was de, de orde weggevallen. Buiten de kampen was een chaos. Buiten de kampen werd geplunderd en geroofd en gemoord... En verkracht. Buiten de kampen was een gigantische hongersnood, want alle reis ging naar Japan. Er zijn miljoenen Indonesiërs gestorven in die hongersnood en je leest er te weinig over. Maar zo is het gegaan. Indische Nederlanders, gemengde bloeden, gemangeld in eigen land. Bij wie hoorden ze nou eigenlijk? Op dat moment waren ze nou Indonesiërs met de republiek en alles? Of waren ze, waren ze Nederlanders? Bij wie hoorden ze? Gemangeld in eigen land. Komen in Nederland aanvallen, bijna, ja, bijna letterlijk tussen de wal en het schip. En ze besluiten daarom maar heel stilletjes een plekje te zoeken in de zijkant van onze samenleving. Het lijkt of ze massaal een besluit nemen dat ze er niet toe doen. Een hele generatie. Mondje dicht. Niet meer over praten. Wij tellen niet mee. En de tweede generatie houdt eigenlijk ook maar zijn mond. Want die hebben de vraag toch nooit thuis kunnen stellen waar ze überhaupt nooit een antwoord hebben gekregen. Ik vond dat zo. Ik wist niet dat het zo gaan was. Ik vond het zo verbijsterend. Gelukkig in veel mindere mate gold dat voor Jan en Aukje. Ze hebben wel over de oorlog kunnen praten, mondjesmaat. Maar, maar ook als ze erover wilden beginnen, weet je wat ze te horen krijgen? Hou nou op over die kampen jongens van jullie. Weet je wat pas erg was? De kampen in Duitsland en Polen, want dat waren een vernietigingskampen. Ja, inderdaad. En toen de berichten daarvan Nederland eindelijk bereikten, ook mondjesmaat, wat er gebeurd was in bergen belsen En in Auschwitz en Treblinka. En Mauthausen, Ja, toen was Jan de eerste om te zeggen, Jezus, die dansen hebben we ontsprongen, wij zijn niet op industriële schaal vernietigd. Maar we hebben wel iets meegemaakt en daar willen we af en toe over praten. En dan kreeg ze hoor, hou nou echt op over die kampen, jongens. Jullie hebben er tenminste een zonnetje bij gehad. Diederik van Vleuten in de voorstelling, daar werd wat groots verricht. Toen ook al stond zijn oom Jan Centraal. Het boek wat hier voor me ligt, is een, is een, is een, is een groot werk daar werd wat groots verricht, uh, foto's uit de oude doos... waarin werkelijk dat hele koloniale Indië voorbij komt... Uh, hoe uh, alle kinderen kijken nog uh, ernstig en serieus. Er ja. wordt nauwelijks gelachen. Maar ja. Verderop worden er toch wat feestjes gehouden. En dan wordt er gedanst op de vulkaan, zoals je eerder zei. Hè. Yes. Uh, is er van alles aan de hand. We hoorden net de regel voorbij komen. Afscheid duurde maar een paar schepen lang. Dat is een beetje de story of his life. Hè? Zoals waarom, je... waarom die zin in dat boek? Niet, ik hoor hem nou weer langskomen. Waarom die, ik die niet in het boek heb gezet? Ja, dat weet ik niet. Als er een tweede druk komt, dan. Uh, wat een mooie zin was dat, hè? Ja. <laughs> Ja, wat ja. Ja, nou, ja. oké okay. Maar goed, de afscheid duurde maar een paar schepen. Hè? Ja, en toen was het normaal. En toen ja. kwamen de schepen uit. De eerste schepen werden groots binnengehaald. En, en daarna was het, ja, daar kwamen, daar kwamen de schepen uit Indië en op een gegeven moment, uh, ja, de stemming, de stemming veranderde. Het werd normaal. Maar dat met god trouwens ook, aan de, in de oorlog in West-Europa. Men, men kwam terug of men kwam niet terug. En het werd normaal. We gingen over tot de orde van de dag. Mensen wilden vooruitkijken. En dat was het eigenlijk. Jij hebt op een zeker moment besloten... toen jouw vader jou die dozen gaf van oom Jan... dat je er werkelijk iets mee ging doen. Dat was onontkoombaar, begrijp ik. Ja. Maar daarmee zadel je jezelf ook op met een ja, verplichting, een verantwoordelijkheid. De hele familie kijkt mee over de schouder. Ja, van een paar generaties zelfs. Dat heb ik wel aan de lijve ondervonden. Drie generaties van vleuten? Ja, ja en nog, nog, nog verder terug als je de aangetrouwde families uh, erbij optelt. En die hoorden natuurlijk ook bij. Want dat is... Vertel eens hoe dat ging dan. Nou ja, ik ben een sensitief iemand. Dus ik kan dat niet onbewogen lezen. En uh, met name niet als, dat, als, dat, als daar het voortdurend gaat over afscheid... en, je, en je kinderen die jong sterven. En, uh, uh, ja. Het voert nu te ver, maar het staat in dit boek beschreven. Ik heb een bed over grootmoeder die een scheepsramp, een, een, een schipbreuk heeft meegemaakt op de kust van... Uh, Oost-Afrika. Waarbij ze aanpassende voedvrouw ook nog even was. Hè? Ja, ja, ja, ja. Van een baby die als peuter of als drieënhalfjarige het, kleuter... dan weer kwam te overlijden overigens. Ja, en het neefje van Louis Couperus was. Dat was dan ook weer zo mooi. Maar ja. goed, dat, dat gaat te ver. Maar, maar geval... het is al heel veel dood en sterven. Ja, met maar vijf, vijf kinderen aan boord van zo'n schip. En dan een, een, een schipbreuk en, en, en, en Maar hopen dat je kinderen het overleven. En die kinderen sterven ook allemaal jong zou dat te maken hebben met die, met die maanden daar in dat woestijnzand. En dan zelf, het doel van de reis was dat zij, was op, zij ging in Nederland... op consult bij een vrouwenarts. Ze had iets onder de leden. Wat? Dat beschrijft ze niet. En dan is ze twee jaar later, na, de, na die schipbreuk, is ze overleden. Want die arts heeft haar niet kunnen helpen. En dan, ja, er nog een ja. Ja, en dan wordt er een familieportret, nog één foto gemaakt. En dan zie je dus de, de, de achtergebleven vader in Batavia... met zijn vijf kinderen, wezenloos voor zich uitkijken... in een portret met een gat erin. Ja, uh, er, er is ook iets heel raars gebeurd met dat, met dat portret. Ik was dat hoofdstuk aan het schrijven. En ik had die mooie foto, daar zat een mooi glas, uh, glas overheen. En dit is een uh, voorbeeldje van Gunaguna, van Stille Kracht. Ik, had hem, uh, ik moest die foto nog scannen, maar ik schreef eerst dat hoofdstuk af. Er lag een mooie uh, ik had er een doekje overheen, zodat er niets mee zou gebeuren. Ik had het geschreven, ik haal het doekje eraf. Uh, glas aan dus gewoon twee grote voeren eroverheen, dwars jullie ja. familie heen. En dat is niet het enige wat er gebeurd is. En dat zijn rare dingen. En uh, ja, ik vertel het maar omdat... Ja, weet je... Uh, je kan in een theater alles vertellen. Dus als ik vertel dat er een schilderij van de muur komt... op het moment dat je een heel confronterend dagboek leest... Ja, je kan op dat moment wijzen. Ja, dat verzinnen meneer Van Vleuten mooi, want dat is, dat is helemaal Louis Couperus. Het probleem is zijn dat het echt gebeurd is. En, en, um... nou, wat, wat we in ieder geval gewoon, als we heel nuchter kijken, kunnen constateren, is dat het de heer Van Vleuten enorm bij de kladder heeft uh, ja. gepakt. Hè? Ja, en dit boek moest ik ook schrijven om door te kunnen. Dat, is, dat klinkt dramatisch, maar dat is echt waar. Maar hoe is dat? Uh, hoe bedoel je dat dan? Omdat die mensen zitten in een kast. Die zitten in een archiefkast, die zitten in dozen. En die verhalen, die. Um, ja. Die, moest, die moeten eruit. Dat zijn, dat, daar zit te veel in. Wat, wat, ik, heb dat, ik heb dat echt gevoeld als onverwerkt verdriet, leed Maar is onverwerkt, dat dan op jou overgesproken? Nou, ja, dat voelt wel zo, ja ja. Ja? ja. ja? Ik heb twee keer de witte vlag gehesen omdat ik om een boek niet kon schrijven. Niet dat het nou zo'n heel dramatisch boek is. Maar maar het als, is wel een heel dramatisch boek. Nou ja, goed, oké. Okay, ja, maar, maar, maar als je het allemaal achter elkaar zet en probeert te ordenen. Dan gaat het je niet in de koude kleren liggen. Ik zit als je een sensitief mens bent, dat ja. ben ik. En gelukkig wel, want dan, daarom kan ik ook programma's maken. En hoe ging dat dan, die witte vlag, nou, Bijna. Nou ja, ja, ja. Ik, ik heb, ik heb bij mijn laatste programma... Uh, heb ik de laatste 15 voorstellingen niet kunnen spelen. Want ik las dan dat je overspannen was. Ja, ja, maar ja, hoe wil je het noemen? Ja, weet ik veel. Je nou, gaat een ja, persbericht ja, uit. Er staat Diederik ja, van Fleuten Gestopt met spelen is precies. overspannen. En aan de andere kant staat een burn-out. in de derde en vroeger heeft het overwerkt. En, ja hang er maar een label aan, het maakt me niet zoveel uit. Maar, maar het ik, had ik, hiermee te maken? Nou ja, ik was begonnen aan het boek... en mijn laatste solo, mijn nachten met Churchill... ging ook over een ingrijpende familiegeschiedenis. Waarvan ik ook vond dat ik het moest vertellen... omdat het kwam ook zo mooi op mijn pad. Het was ook een heel ontroerend verhaal. Maar je staat het daar wel iedere avond te vertellen... En ik moest er nog 15 en ik had een griep die mij niet overging. En ik had in drie weken... Daarin drie... ja, komt de dood van je zus voorbij, hè? Ja, ja. Nou ja dat, dat is dat een dat... belangrijk ja, uh, onderwerp. Ja, ja, dat is... Dat is in, in... De vrijwillige dood eigenlijk van je zus. Ja, wat vrijwillig, maar... maar ja, ja. Gedreven eigenlijk ja. door de psychose die haar in de geest heeft. Ja, ja, ja. Dus, dat, dus dat, is een, dat is een ding dat... Ja dat, dat, dat, dat, dat hoort, ja, dat klinkt heel raar. Dat hoort bij, dat hoort bij de rest van ons leven. Dat klinkt heel, maar het hoort bij de rest van je ja, leven. Ja, en, en ook in dat van mijn ouders. Maar het, het kwam op mijn pad. Ik zou daar nooit over zijn begonnen. Althans niet in een theaterprogramma. Als het niet op een hele mooie, zo'n theatrale manier tot mij kwam. Dat ik dacht, ja, dit moet ik gewoon vertellen. En dat dit, dit, geldt voor deze... deze... Dat geldt deze dozen, deze nalatenschap van oom Jan eigenlijk ook. Maar jij moet het eigenlijk op gaan ruimen, wat er in die familie allemaal... Dat gevoel heb ik heel erg, ja. En nu is het opgeruimd en nu kan ik verder. En dat, dat heeft ook maken met het gevoel dat ik niet verder kon. Ik kon nu niet een vierde solo maken. Zolang dit er was. En dat gevoel heb ik eigenlijk tien jaar gehad. Mm -hmm. dat, dat, niet, ik, niet dat ik tien jaar aan het boek heb gewerkt... maar tien jaar geleden kreeg ik het archief, dus nu 2018... Tien jaar geleden dacht ik, hier zit een boek in. Maar omdat ik een theatermaker ben, ben ik theater gaan maken. Maar altijd op de achtergrond was dat boek. En uh, ik weet nog... Ik besloot het te schrijven. En dat redde ik niet, omdat ik was, ik was ook nog aan het spelen. En drie kinderen thuis, en noem het allemaal op. En toen kwam dus deze, deze, deze fysieke klap dat ik gewoon niet verder kon. En toen zat ik op mijn knietjes in de voortuin. En in de achtertuin takjes te rapen. onkruid onkruiden wieden, twee, drie maanden lang. En dat deed mij goed. En toen ontstond er dus kennelijk de benodigde ruimte om het toch te maken. Het moest geschreven worden. Het moest geschreven. Zo heet het. Het moest van mijn rug, letterlijk. We gaan even naar het nos finaal uh, ja, luisteren van 8 uur. En daarna bellen we ook nog even met een oude bekende van je. Gaan we nu inzetten okay. en zo? Nee, ik ga het zo wel vertellen. Een oude bekende van je. Weet je het wel? Hou je ogen open en je broek dicht. Ja, dat is weer een hele lichte slogan die ook voorbij komt. Hè? Dat, is het advies dat klinkt alsof je Erik van Muisenkel gaat bellen, maar dat is een citaat van mijn overgroot. Dat is gewoon je overgroot. Dat is Ik Krijg ja. het mee. NPO Radio 1.